Die thema van vanmorgen. He? En dat in het huis gods. Bekeert u. <lacht> maar ja, je moet je wel realiseren... ...dat als er een profeet in Israël rondliep... ...dan zei hij tegen het huis gods... ...bekeert u. Dus je moet je maar voorstellen... ...dat er een profeet rondloopt... ...in Israël... ...onder de zonen en dochters van God... ...maar tot het helemaal niet koosje was met het volk. Nochtans, dat moet u dan deze keer niet overdrachtelijk nemen... ...tot ik zeg er is niet koosje onder u... Want we komen juist bij elkaar om van de dingen te leren en met elkaar mee te ervaren wat het weer is, is om een voorbereiding te maken voor je doop. Ook voor onze vier broeders en zusters is er natuurlijk een, een hele aanloop geweest, herinnert u zichzelf maar, toen je ooit tot geloof kwam, tot je je hebt laten dopen. En was je het toen? Nee, echt niet waar. We hebben zoveel dingen geleerd. Of we nou Rooms-Katholiek waren geïnformeerd, hervormd, pinksteren, charismatisch, noem heel de lijn in het christendom erom... We hebben allemaal in alle soorten bewegingen gezeten. Uiteindelijk heeft de Heer ons getrokken om te gaan zoeken. Want alleen de zoeker die gaat vinden. Je kunt je leven lang religieus blijven en religieus sterven. We hebben daar helemaal geen oordeel over. Echt niet waar. Maar we hebben onder elkaar mensen gevonden die op een bepaald moment, in welke beweging ze ook zaten, een intens verlangen gekregen. Wat zegt die hier nou toch? De boeken gaan openen. Wat zegt die je nou toch? We hebben allemaal onze tradities overboord moeten gooien. Wie van u heeft de tradities niet overboord moeten gooien? Allemaal. Het is een probleem wat we allemaal hebben. Dus we moeten leren de verkeerde tradities af te leggen. De goede dingen die kun je later weer terugvinden en zeggen... ...hé, hey, dat was nog niet zo verkeerd als mijn vader het gezegd heeft. Maar het ligt er maar aan wat er is te gezegd door je vader en door je moeder... ...en door de leraren door de tijd heen. Helaas hebben we moeten zien dat er veel theologen zijn... ...en dan maak ik altijd weer het geintje, theoloog. En ze liegen nog steeds, want ze houden vast aan hun theologie. De theologie is heilig, want als je binnen een kerkgenootschap buiten de theologie gaat prediken, weet u wat er dan gebeurt? De volgende dag sta je op een rapport. Het erin zullen we het maar noemen. En dan krijgt u nog de kans om het te herstellen. Om zich te bekeren dat hij buiten de theologie van de kerk is gaan prediken. Nou, Wij zijn natuurlijk met elkaar voorkomen buiten de theologie van de kerk gekomen. Echt waar. Je kan zeggen, de grootste deel van alle kerken zijn we buiten hun theologie gekomen... en we gaan opnieuw beginnen te lezen wat staat er geschreven. Daarom zijn we met elkaar wie we zijn. Zijn we het 100% met elkaar eens? Nee, echt niet waar, hè? Nee, dat klopt. Want we hebben mensen die al een hele lange tijd met elkaar optrekken... en daar hebben we verschillen in gedachten over. Geen probleem. Maar er moet over gesproken worden. Er zijn mensen die er nooit over nagedacht hebben... We hebben een broeder en een zus in ons midden zitten. Die zijn gewoon uit de wereld gekomen. Gewoon uit de wereld gekomen. Hè? Onze broer uh, Niels en zus Julia. Die zijn gewoon de Bijbel gaan lezen. Op een bepaalde dag. En daar was hij het niet eens zo helemaal mee eens. Maar zij ging de Bijbel lezen. En dan gingen ze er s'avonds over praten. Zeggen wat ik nou toch gelezen heb. En dat duurde even een tijdje. En uiteindelijk zegt hij: Nou goed hè. Hij zal het zelf ook nog wel eens een keer vertellen. Maar hij ging er ook mee lezen. Ja, bijna twee jaar lang gebeurt dat hè. Gewoon thuis lezen, hij overdag werken, en s'avonds thuiskomen. Er komt een dag dat ze zeggen, tjonge jongen, wat een god is dat, wat een god is dat. Zullen we maar naar de kerk gaan, dan kunnen we nog meer leren. Mag u raden wat het eerste was, wat ze tegen elkaar zeiden toen ze in de hervormde kerk kwamen. Het gaat niet over hervormd, geïnformeerde, wat dan ook, maar in de hervormde kerk gaan. Ze volgen de prediking van de dominee, ze hebben de Bijbels open. Hebben u hun getuigenis gehoord? Hij heeft gezegd. Hier hebben ze het over een andere God. Mij, mij treft het hoor. Ik heb een veel eigenwijzere kop gehad toen ik van de ene kerk naar de andere kerk ging. dachten dacht er de, de, de wijsheid te vinden. Ik dorste het niet te zeggen. Maar toen hij ze getuigenis gaf, daar hebben ze een andere God, zegt hij. Ik denk, oh mijn god, wat zegt hij nou? Even later denken ze: laten we het nog een keer proberen, doen we het in een andere kerk. Kom ze in de geïnformeerde kerk. En ze doen weer de Bijbel open in de prediking. Ja, zit hij. Hier hebben ze ook een andere God. Dat is dus een buitenstaande die in het christendom komt. De Heer die leidt ze op een wonderlijke manier naar Emmanuel gemeente toe. En we mogen ze eenvoudig gaan vertellen wat God zegt vanuit Torah, profeten en het Nieuwe Testament. Ze zijn de preekjes gaan downloaden, ze hebben de studies gelezen. En toen ze binnenkwamen, was het in één keer hoe ze het mogelijk... Dit is de God waarvan we gelezen hebben. Vind je dat niet mooi? He? Maar het is zo heerlijk als mensen ook uit de wereld komen en denken dan tot ze geen last hebben van zonde... Echt waar, wij hadden last van zonde toen we uit onze beweging kwamen, maar zij hebben het ook. Een hele andere reden, er komt er eentje helemaal uit Rusland hier naartoe, om te leren God te leren kennen. En er komt er zelfs dus eentje uit de die spreekt Engels, Spaans, Nederlands, wat doe je nog meer? Die man die spreekt vier talen, maar die komt vanuit Aruba hier om uiteindelijk het verbond aan te gaan, om Torah getrouwd te gaan leven. Nou, we kunnen bijna van iedereen wat zeggen, maar... We moeten de preek nemen, want het gaat erom dat we een ervaring hebben gemaakt waarvan de Heer zegt: bekeer je. En dat zegt hij tegen een wereldling, en dat zegt hij tegen een hervormde, en tegen een griffemeerde, en tegen de Pinksteren. Ik ga ze niet allemaal noemen, want ga ik het weer doen? Tegen iedereen zegt hij: bekeer je en laat je dopen. Nou, dat is het thema voor vandaag. Dus Matthäus 3: We gaan maar een, uh, misschien maar een tiental teksten nemen. Misschien heb ik er wel 15 sheets. Maar dit moet toch het hoofddeel zijn van de dag om met elkaar het woord te delen. Toen kwam Yeshua uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. Wie van u kent er nou iemand die rechtvaardiger is dan Yeshua? Steek je hand op en toon hem. Wie van u weet er iemand die rechtvaardiger is dan Yeshua, de zoon van God? Niemand is rechtvaardiger dan Yeshua de Messias, de zoon van de levende God. Maar die rechtvaardige Yeshua die komt naar de Jordaan, naar Johannes, om zich door hem te laten dopen. Dit is een schitterende uitdrukking. Onze Heer Yeshua gaat naar de Jordaan. Als nou hij naar de Jordaan gaat, een rechtvaardige, wat zullen wij dan doen? Zullen wij iets anders doen? We zullen het tegen iedereen moeten zeggen. Zeker als mensen als kindje gedoopt zijn. Echt waar. Moet je je vader en moeder een kat geven daarvoor? Echt niet waar. Met alle liefde en zorg hebben ze je als kindje laten dopen. Alleen het staat niet in de Bijbel om het op die manier te doen. Je moet die kinderen opvoeden. Dag en nacht, bij opstaan en bij zitten moet je ze onderwijzen in Torah. Dan ontstaat er een verlangen, een herkennen van wie ze zijn... om uiteindelijk het verbond aan te gaan. Yeshua is ons daarin voorgegaan, broeder en zusters. Maar deze trachtte hem, deze, dat is Johannes, hij ging naar Johannes, maar deze Johannes trachtte Yeshua daarvan terug te houden en zeide: ik heb nodig om door u gedopen. En komt gij tot mij? Johannes wist wel dat hij uh, in het vlees verkeerde, een enorme drang had om de heer te dienen, de boodschap te prediken. Maar hij zag aan de heerlijkheid van Yeshua, moet ik u gaan dopen? Komt u tot mij? Hij was er klaar om zich te laten dopen door Yeshua. Want hij zag voor zijn eerst van zijn leven een rechtvaardiger. Een heilige. Schitterend is dat. Kom je tot mij? Ja, hij komt tot hem. Yeshua echter antwoordde en zeide tot hem: Laat mij thans geworden. Zit hij laat het gebeuren, zegt hij. Heden, thans. Want al dus, streep je eronder, betaamt het wie? Ons. Wie zijn de ons? Amen, dank u wel. Wie zijn de ons, nog een keer? Nee. Wij allen. Zo is er ook een ons in de hemel. Wist u dat? Abi Yahweh Met al zijn zonen. Ook de engelen worden de zonen gods genoemd. Ook vader heerst door zijn zonen. Spreekt door zijn zonen. Gaat met zijn zonen. Die zonen die gaan alles doen. Hij zendt zelfs zijn zonen in de strijdperk van God. Wat Israël moet voeren op aarde. Als er in Babel ellende is, omdat ze een eigen toren bouwen voor God, dan zegt hij, laat ons afdalen. Dat is wonderlijk. Daarna gaat de hele wereld gaat die de talen veranderen. God zelf openbaart zich niet, maar hij openbaart zich door zijn engelen. Of één engel, of een heleboel engelen bij de geboorte van Yeshua. Het staat niet uh, als thema vandaag, dat ons, maar als je het tegenkomt is het wel eens leuk om even na te denken... Ik ben weer opnieuw allerlei dingen voor u achter elkaar gaan zetten... ...om alle onze in de Bijbel uit te werken voor u... ...en er gewoon nog eens een keer recht uit een prediking van te maken. En misschien nog wel een apart boekje. Wie is dat? De ons. Broeder en zuster, al dus betaamt het ons. Alle gerechtigheid te vervullen. Over gerechtigheid hoef ik u niet meer te vragen. Wat is gerechtigheid? Dat is alles wat te maken heeft wat het recht eist... De Torah eist van u, en als u handelt naar de Torah, dan wandelt u in gerechtigheid. Dus je zal moeten doen wat vader zegt. En niet zeggen, ah, oh, die Torah is weg. Je kan van het evangelie alles maken als u buiten de Torah omgaat. Dan kan je leugens voor waarheid aannemen. Broeder en zuster, dus betaamt het ons... Gans Israël betaamt het dus, al de zoon en dochters van God, betaamt het dus, Yeshua de Messias te herkennen en in zijn dood en in zijn opstanding gedoopt te worden. Amen? Want dat is de basis waarop we praten vanmorgen. Het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Ons. Toen liet Yeshua hem geworden. En dan gaan ze samen, ik denk ik zal maar een fotootje bij zetten als je niet weet hoe er gedoopt wordt, maar zo doe je dat. Mooi is dat, hè? Johannes de doper met zijn haren jas aan. Een beetje half naakt, maar goed. Yeshua ervoor. Waar kijkt hij naar? Vader, aldus betaalt het ons. Alle gerechtigheid te vervullen, Vader, ik hoop dat u het beseft. Ook de dopelingen. Matthäus 3, vers 13 tot 15. Terstond... Nadat Yeshua gedoopt was, dus hij is nu uit het water op, hè, steeg hij op uit het water en zie de hemelen openden opende zich. Hij zag de geest gods nederdalen als een duif en op hem komen. Is God een duif? Is de geest van God een duif? Echt niet waar. God vertoont zich, zijn heilige geest, in de gedaante van een duif. Schitterend. Yeshua had omhoog gekeken, of niet? Vader doet iets, maar ook met onze dopelingen. Gaan ze vandaag de heilige geest ontvangen? Nou, ze gaan in ieder geval geest van God ontvangen. Ze hebben al geest van God ontvangen vanaf de dag dat ze aan het zoeken gingen. Daar hebben ze gegeten en gedronken van de boodschap. En de geest van God begon zich in hen te ontwikkelen. Maar de geest van God stopt niet bij een millimeter of bij een liter... Je moet dus naar 2 liter, naar 5 liter, naar 10 liter. Het moet een berg van Gods geest worden. En dat belooft u als je gaat dopen. Dat is de volgende stap tot de milliliter. En als je dan met haar weer verder gaat en gaat in de wegen van Torah wandelen, dan krijg je er elke keer een halve liter bij, een liter erbij. Dat wordt helemaal vol van de woorden van Abba Yahweh van binnen. Dus vandaag gaan ze de geest ontvangen die God beloofd heeft op grond van dopen. En dat is de volgende stap die ze in gehoorzaamheid gedaan hebben. Prijs de Heer. Dat is met Yeshua gebeurd, terwijl hij de hele geest van God, althans had hij heel de geest van God, die krijgt hij eigenlijk pas nadat hij sterft en opstaat uit de dood. Weet u nog wel? Als hij dan in de hemel komt, dan schenkt vader hem de volheid van de geest en dan wordt hij dus heerser over hemel en aarde. Mooi is dat, hè? Het is een vreugde om dat te herkennen, broeder en zuster. Zou dat een wonder wezen, of niet? Eén ding is duidelijk, zie, vers 17, een stem uit de hemel zeide, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Ik wil het overdrachtelijk maken, broeders en zusters. lees de woorden en weet wat vader zegt. Er zijn dus mensen die denken dat Yeshua pre-existent is. En tot hij als engel des heren zich gemanifesteerd heeft en als allerlei andere voorzieningen. Dit is ook een waarneming die God zendt, zichtbaar. Maar zeg niet dat dit Yeshua is. Want er staat Yeshua in het water en hij zweeft erboven. En als Vader God zegt door de geest, dit is mijn zoon, dan wordt dat niet gezegd door die duif. Vader zegt uit de hemel, dit is mijn zoon, mijn geliefde. En dat zegt hij tegen u en tegen mij, op de dag dat we weggegaan zijn om met hem te gaan ons leven. Want we worden wel gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Je moet je realiseren dat als iets verbond met God aangaat, hoe kun je in vredesnaam nog moedwillig een zonde doen? Welke offers blijven er nog over als we doorgaan om te zondigen? Gaat helemaal niet. We zijn gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Welke weg u dadelijk ook gaat naar uw doop, God laat je echt niet meer los. Hij zal je met je neus op de grond brengen als je niet in zijn wegen gaat. Hij zal je laten zien welk verbond dat je hebt. Hij wordt net zo trouw aan jou als aan Israël. Durf je aan te zeggen? Echt waar? En hij heeft Israël behoorlijk hard gekastijd. Hij heeft ze jarenlang uit dat land gestuurd... om onder de heidenen dan maar die goden te dienen. Maar hij vergeet ze niet. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik hem wel heb. Lieve mensen, dit is het plaatje van de doop van Yeshua. En wat we hier dan als een duif afgebeeld zien, echt waar... Vader is erbij als onze broeders en zusters gedood gaan worden. Ziet u hem? Kijk maar naar boven toe. Je ziet hem niet. Maar hij is aanwezig. Wij zijn door geloof gered. Door geloof behouden. En door geloof zullen we gaan wandelen. Zeg niet, ik ben gered en ik ga niet wandelen naar het Torah, want dan heb je een leugen gehoord. Je kan niet Yeshua volgen, die volledig naar het Torah leeft, en zeggen: Hallo, een beetje veranderd, heb Rome gedaan. Nee, echt niet waar, kan niet. We komen daaruit en we zullen de weg gaan die vader van ons vraagt. Handelingen 2, vers 36. Dus moet ook het ganse huis... Hé, hey, daar hadden we het net over, hè? Ons, hè? Dus moet ook dat ganse huis Israël zeker weten... dat God, die is God? Yahweh, en ...en tot Heren en tot Christus gemaakt heeft. Deze Yeshua die gij gekruisigd hebt. Door wie is Yeshua Messias gemaakt? Door vader. Zou hij zichzelf tot Messias verklaard hebben? Spelletje? In de geestelijke wereld? Echt niet waar? Echt niet waar? Het staat duidelijk, het hele huis Israël moet zeker weten... ...dat God, Yahweh... Yeshua tot Heren en tot Christus gemaakt heeft. Dat woordje here. dat gaat door het hele Nieuwe Testament heen. Heer is natuurlijk gewoon Heer, het is een meester. Het vervelende is, zelfs onze vader God, Yahweh, als ze het over hem hebben, hebben ze het ook nog over Heer in het Nieuwe Testament. Daar is dus enorme verwarring over. denken ze, oh, er staat Heer en daar staat Heer. Heer is hier Yahweh en daar is het Yeshua. Yahweh en Yeshua zijn precies dezelfde persoon. Dan zeggen ze dus, Jezus is Yahweh. Het is een, uh, een doctrine van Likmavestje. Het is een filosofisch, dogmatisch verhaal, wat de, onze voorvaderen hebben neergezet, wat gewoon in de prullenbak moet. Want de Bijbel leert, Yahweh is God en Yeshua is de Zoon van God. Ook al doen mensen lelijk tegen je. Dat woordje, heren, dat is 2962, betekent curios. En curios is meester of bezitter. Vader verklaart Yeshua tot bezitter. Waar, waarvan? Hij krijgt het Messiaschap. Hij krijgt messierschap. Hij die meester of bezitter is van iemand of iets... waarover hij de bevoegdheid heeft om te beslissen. Dat is een curios. Dus je kunt het woord curios gebruiken als onze Heer Yahweh... en als onze Heer Yeshua. Beiden zijn in die, uh, die Griekse uitdrukking... Heer, Vader God bezit alles. Maar hij heeft zijn bezit gegeven door zijn geest aan zijn zoon. De zoon die heeft alles gekregen. Van wie? Van zijn vader. En daar gaat hij over heersen. Die Messias die was al beloofd vanaf Adam en Eva de zonde deden. ander woord voor Curios is regeerder, een vorst, een bestuurder. Oftewel, de Romeinse keizer. Hallo, Romeinse keizer, ook een Curios. Ja, we praten toch over Griekse taal, of niet? Dus de keizer van Rome is Curios. Het gaat dan tot je ogen opengaan. Hier staat het woord je niet in de bedoeling, zoals het in het Oude Testament staat, met hoofdletters. Want dan is het Yahweh. Maar hier moet je het uit de tekst maar afleiden: hebben we het over God of hebben we het over Yeshua? Het is een eretitel die getuigt van respect en eerbied, waarmee de slaven hun meester groeten. Mijn Heer Yeshua. Halleluja! Mijn Heer Yahweh, in de naam van Yeshua kom ik voor uw aangezicht. En dan buig ik daarvoor. Wij hebben hele andere ideeën van aanbidding, wist u nog? Halleluja liedjes zingen en springen en dansen is niet aanbidden. Aanbidden is buigen voor wie je aanbidt. Wij aanbidden Yahweh en wij aanbidden Yeshua in die zinsconstructie. Maar het is gewoon, ik buig voor het woord van Abba Yahweh, dan is het mijn Heer Yahweh. En als we buigen omdat Yeshua wat zegt, dan zeggen we Yeshua, wij buigen voor uw woord en we gaan het Doen. Zijn woord horen en niet doen, dan bedrieg je jezelf. Sma Israël, horen, doen. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen. Kent u nog herinneren? En zeiden te Petrus en die andere posten, maar wat moeten wij? we doen, broeders. Ze hadden ineens door dat ze hun Messias vermoord hadden. Dat is waanzinnig ellendig als je dat tot de erkenning moet komen. Dus die Yeshua is de messias ja jullie hebben je eigen messias laten ombrengen uiteindelijk vloeide het bloed van messias met zijn leven daarin hij stierf stond op uit het graf en wij doen precies hetzelfde wij leggen ook ons oude leven af in het graf wat moeten we doen mannen broeders wat moeten we doen Peters heeft maar één antwoord, broeder en zuster. Bekeer je en een ieder van u laat zich dopen. Op de naam, op de naam, heb je het goed gehoord? Van Yeshua de Messias. Waarom? Tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gave des heiligen geestes ontvangen. Vang je maar één gave van de Heer. Oh, ik heb die, oh, neem maar, ik heb die, oh, neem ik heb die. En die is nog belangrijker als die, want ik profiteer. Echt niet waar, mensen. Je gaat de gave des heiligen geestes ontvangen. Je kan je gaan ontwikkelen in al die dingen. Je mag in dat hele land van God gaan kijken. Wat staat er nou heerlijk aan? Oh, wat is het een vreugde om van al die vruchten van Gods geest te eten? En tot God in jou de vruchten van zijn Torah ziet. Want wij zijn de vruchtjes. Want wie eet uiteindelijk zijn vrucht... Door ons te zien, eet vader de vrucht van zijn woord wat hij gegeven heeft. Dat woord is levend water. Yeshua is het vlees geworden woord. Hij is het water des levens voor ons. Hij was bereid te sterven en op te staan. Vind je het niet heerlijk? Dat is een pure evangelieboodschap. Alleen het is niet evangelisch in de zin dat we het vroeger hoorden. Nee, het is evangelie, blijde boodschap. Bekeer je, laat je dopen, tot vergeving van zonde, ontvang de gave des heilige geestes. En gaat uit het enorme pakket van bomen, vruchten eten. En laat vader zien dat jij zelf ook tot die takken van die boom behoort. Die vrucht voortbrengt. Vader ziet hem met welgevallen naar u. Echt waar met een vreugde. Hij zegt tegen Gabriel. Kijk eens in Alblasserdam zegt hij. Ja vader, u hebt inderdaad gelijk. Hij zegt stuur er wat uh, van engelen naartoe. Van ons. Stuur er enkele van ons naartoe om ze te zegenen in Alblasserdam. Je ziet ze niet. Maar de zaal zit vol. Engelen verbazen zich. Tot we het Evangelie snappen. Echt waar. Het is een vreugde, broeder en zuster. Oh, dan komt hij weer. Dus we gaan de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Maar de gaven van de Heilige Geest, die zal u op het hele terrein ter beschikking staan. Handelingen 2, vers 39. Want die belofte, wat? Vergeving van zonde en de gaven van de Heilige Geest. De belofte is voor. Hé, hey, van wie is die nou? De belofte is voor Israël, of niet? We hadden het over Israël, hè? De belofte is voor u, ja? want voor u is de belofte en voor uw kinderen, kinderen Israëls. En voor alle die verder zijn, in de eerste plaats, kinderen van Israël. Doe je er ook aan op te zeggen? Alle verbonden zijn gemaakt met Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Hun zijn de verbonden toevertrouwd. Wij hebben de verbonden alleen maar overboord gegooid en de andere dingen voor in de plaats gezet. Daarom zijn we christenen geworden in de volksmond. Er is geen verschil tussen christenen en messianen. Het ene is Grieks en het ander is Hebraeus. Maar toch maken we wel wat onderscheid, omdat we uiteindelijk in deze weg verder willen wandelen. Voor alle die verder zijn, zoveel als de heren. Hé, hey, hier krijg je weer heren. Leuk hè? Nou staat het voor de heren onze God. Dat betekent curios Yahweh. Kurios Theos. God is Theos. Maar het gaat over Abba Yahweh. Zoveel als je toeroepen valt. Wij worden ook geroepen uit de wereld. We mogen door Yeshua heen ingeënt worden op dezelfde stam. We mogen een takje worden in de stam van Israël. We zullen dus zo mede erfgenamen worden met het volk van God. Dus we behoren tot Israël. Dan gaan de verbonden die gegeven worden... ...gaan ook door voor jou en voor je kinderen... ...en voor zoveel als God er daarna nog roepen zou. Mensen, dat is toch schitterend? Gods woord is waar. Zij dan, die zijn woord aanvaarden... ...weer een schitterend woord, daar staat er een streepje onder. Je moet dus wel het woord van Abba aanvaarden... ...en je laten dopen. Wie het aanvaarden en zich laten dopen... ...op die dag werden de 3000 zielen toegevoegd. Dus, lieve mensen, dopen is gewoon een instructie van Abba om in de naam van Yeshua ondergedompeld te worden. En niet zomaar, je wordt dus gedoopt in de dood van Yeshua. Je refereert aan iets wat het evangelie heeft gesproken. Het gaat over de dood van de Zoon van God. Dat is niet een kleinigheidje. Dat betekent een duidelijke, eerlijke, reële keuze. Dat eist bekering. Je kan niet zeggen, oh halleluja, ik ben gedoopt hoor, ik ben gered. Nou vergeet het maar. Je bent op de weg van behoud gekomen, want te wandelen naar de geboden van God, dat is een weg ten leven. Dat is pas leven. Zij bleven volharden, zie je wat ze aanvaard hadden, in liet dopen, zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen. Nou u mag van mij rustig aannemen dat de apostelen Torah getrouwe mannen waren. Die zouden niets gepikt hebben als het anders zou zijn. En zeker niet onder het volk Israël, want die worden geacht de wet te kennen. Net als u geacht wordt de wet te kennen in Nederland en dat we in het verkeerde deel kunnen nemen. Zij blijven bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Als we het wel eens niet met elkaar eens zijn, moet je dan stoppen met de gemeenschap? Ja, nee, natuurlijk niet. Moet je dan zeggen, oh nou ben jij geen kind van God meer, omdat je toevallig... Iets nog niet ziet? Echt niet waar. Lieve mensen, onderwijs der apostelen, daar studeren we dagelijks in. En die apostelen die onderwijzen uit de Torah en laten zien hoe het vervuld wordt in het Nieuwe Testament. In het verbond wat dan betaald wordt door het bloed van Yeshua. Want wat is er nou verschillend tussen het Oude Testament en het Nieuwe? Eigenlijk niks. Het is maar één groot testament wat tot zijn doel komt. Het bloed van stieren en bokken gaat over in het bloed van Yeshua de Messias. Dat is het enige verschil. We hebben alleen geen tempel om naartoe te gaan. Maar wij zijn de tempel gods geworden. En wij gaan niet naar een aardse tempel, we gaan naar de hemelse tabernakel, waarin Yeshua als hoge priester functioneert. Als we tot hem bidden, dan vertaalt hij ons gebed tot vader. En zet die vader mijn bloed voor hem. Schitterend, lieve mensen. We gaan gelijk even door naar Romeinen toe. Weer een stukje uit de uh, onderwijzing van Paulus. Want denk om tot dat een jood is, hè, die Paulus. Als iemand denkt dat dat geen jood is, dan weet ik het niet meer. Maar Paulus is een jood. Hij was een vervolger van de gemeente. Totdat hij de Heer ontmoet. Ligt hij ineens op de grond. En zegt hij, wie bent u? En zegt hij, ik ben Yeshua. Dat is een hele wonderlijke ervaring. Die mannen die bij hem waren, die hadden alleen maar de, de klap gehoord of de, het licht gezien. Maar verder snapten ze er niets van. Maar Paulus werd bij zijn lurven gepakt... En naar Damascus gestuurd voor een nader gesprekje met een zoon van God. Nou, dat gesprekje heeft hij geweten. Dat is een hele levering op zijn kop. Dat is bij u eigenlijk ook gebeurd. Waardoor je familie nou van die vervelende dingen tegen je zeggen. Die denken dat je wetties bent geworden. Nee, ik ben aan getrouwd geworden. Wat zullen wij dan zeggen, zegt Paulus? Mogen wij nou in de zon de blijven? Opdat de genade toenemen? Wie van u heeft het antwoord? Als we het verbond met Abijah weer aangaan, zijn eigen zoon betaalt met zijn bloed. Gaat u dan nog zeggen, ja een beetje stelen, ik bid dan wel weer eens over. Nou vergeet het maar. Echt niet waar. Je kan tegen niet één gebod zeggen, ja maar een beetje kan dadelijk dan weer excuus maken. Dat gaat helemaal niet. Alle offers in de tempel zijn offers voor zonden die beleden zijn. Alle offers in de tempel worden niet allemaal, er worden offers gemaakt voor onze dagelijkse zonden die we niet weten. Maar wat denk je dat je moet doen als je willens en wetens het kwaad gaat doen? En je kent het verbond en het bloed van Yeshua. We gaan elkaar geen angst aan praten, maar dat is de liefde die wil niet tegen de wil van vader in. Gaan we zonde doen na onze doop, broeder en zuster? Op dat, nou, dan krijgen we nog meer genade. Ik wil, ik wil twee bergen genade. Ga niet werken. Echt niet waar. Wat zegt Paulus? Volstrekt niet. Durft u het hardop te zeggen? Volstrekt niet. Zullen we bij de zonde blijven opdat de genade toenemen? Volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij, broeder en zuster, trouwens wij, wat voor een woordje kunnen we nog meer inzetten, In een andere vorm. Ook ons? We zijn de zonen van God, hoor. Laat ons de wereld bekeren. En laat ons de wereld de waarheid laten horen. We zijn ook zonen en dochters van God. om in de wereld een boodschap te verkondigen. Laten wij dat doen. Immers hoe zullen wij, die de zonde gestorven zijn. erin nog leven. Gods zonen, die gaan niet meer in de zonde leven. Wij gaan niet meer in de zonde leven. Dat doen we niet. Als iemand in de zonde leeft. moet hij netjes onder vier ogen zeggen: Broer, zus, ik zie tot dat en dat gebeurd is. Wist je dat dan niet? Eh. Uh, Nee, dat heb ik nooit geweten, nou, dan ga je hem onderwijzen. Had hij het wel geweten, hoe kan dat nou doen? Wees bewogen als je broeder of zuster in zonde valt. Of weet gij niet, broeder en zuster, dat wij, allen die in Je Messias Yeshua gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Heftig, hè. Romeinen 6, vers 4. Wij, komt hij weer. Zijn dan met hem begraven? Wie? De zonen van God. Wij zijn met hem begraven? Hoe? Door de doop? Maar in? in de dood? En er komt de reden. Gelijk, Messias uit de doden opgewekt is? Door wie? Door de majesteit van Yahweh, de Vader. Zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dit is de instructie. Dit is een vreugde. Intense vreugde. Als je die vreugde kwijt gaat raken, roep dan hulp in. Van je broeders en je zusters, van je oudsten, van je voorgangers. Laten we weer praten, opnieuw de dingen van vader achter elkaar zetten, zodat we maar kunnen blijven bij die wij en bij die ons. Want het is niet één keer behouden, of één keer genade, één keer gered, altijd behouden, of zoiets dergelijks. Het gaat wel door. Ik ben nou toch in het bootje, dat bootje gaat wel. Echt niet waar, lieve mensen. Het is een keuze om te leven in het Koninkrijk van God. En daar beginnen we mee op de dag dat we die keuze maken. Het echte Koninkrijk gaat dadelijk komen als de Heer u opwekt. Dat zal de toppunt van genade zijn, dat hij jou en mij uit de dood opwekt om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Dan heb je dadelijk een lichaam als Yeshua. Kun je je niet voorstellen, wij zijn nog driedimensionaal. dadelijk ben je vier-dimensionaal. Wij kunnen gewoon die vierde dimensie niet zien. Echt niet waar. Dan zullen we denk ik ook de heer zelf zien, als we die vierde dimensie zien, dan zien we, nee, dat is een engel. Maar dat is een wonder, als God zijn engel naar je toestuurt en hij geeft je een vierde dimensie mee, dan zeg je, er staat een engel, hij lijkt wel op een man. En je maakt een praatje met hem en dan vertelt hij je wat, dan schrik je je pukkels van. Dan denk hoe weet die man dat? Maar hij komt je corrigeren. Wij zijn ook zonen van God. Wij mogen ook de boodschap brengen aan onze buren. Om ze te laten zien hoe liefdevol Vader is. En hoe barmhartig dat hij is. Eigenlijk moet dat getuigenis van u die andere persoon hele weken benen geven. Wat oh, hoor ik nou toch? Ik ook. Ja, u kunt genade krijgen. Maar bekeer je en gaat dan op de wegen van Abiyabe leven. He? Ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want, voorwaarde, indien. Want indien wij samengegroeid zijn. He, ...samen gegroeid als een plant... ...met de gelijk is aan de dood van Yeshua... ...zo zullen we dat ook zijn... ...in hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dus samen groeien met Yeshua... ...in de dood, door de doop... ...is ook samen groeien met hem een opstanding. Dus je krijgt vandaag de garantie door de geest van God... ...dat je zult opgewekt worden uit de dood. Want je bent een zoon van God. Dat is een vierde dimensie. Die snap je alleen door het geloof... Het gaat gebeuren. Maar hou je pad recht. Blijf in dat geloof en blijf die weg wandelen. Lieve broeder en zuster, dit is een opdracht. Breng vrucht voort die aan je bekering beantwoordt. Als je vroeger een leugenaar was, stop met liegen. Als je langs de weg rommelde, stop met dat rommelen. Word gewoon trouw. Regelmatig de trouwe licht rijden, stop er gewoon mee. Dat is makkelijk. Te hard rijden, stop er gewoon mee, dat is makkelijk. Alhoewel, mijn vrouw zit erbij. Mijn vrouw zit erbij. Oh, ja, ja. Nee, dat is niet zo makkelijk, echt niet waar, dat is niet zo makkelijk. Ja, ja, ja dat is niet zo makkelijk. Maar het gaat erom dat u de begrijpt, hè? Ja, we zien dan gaat ze beginnen. Had ik het maar niet gezegd. Ja, Willem, zegt ze. Alleen dat toont je al, dat haalt mij midden uit de nacht uit mijn bed. Breng nou vrucht voor die aan de bekering beantwoordt. Beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen... ...hé, hey, wij hebben toch Abraham als vader? Ja, dat is waar. Elke rechtgeaide jood heeft Abraham als vader. Ook Jacob en Isaac. Heel dat geslacht uit, uit Abraham hebben ze tot vaders. Maar, lieve broeder jood, beeld je niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abram tot vader, want ik zeg u, God is mij machtig om uit stenen Abrams kinderen te verwekken. Ook uit goddeloze mensen kan hij ze verwekken. Ook mensen die nooit van God en gebod gehoord hebben, hier zo zitten ze, die stenen, maakt die zonen van God van. Hij maakt zelfs van hervormde, de katholieke, Dan ga ik weer helemaal beginnen. Zelfs daar maakt hij echt de zonen van God van, om ze bij de Torah te brengen en tot ze in een getrouw leven gaan wandelen. Dus beeld je nou niet in, ik ben een jood en mijn vader is Abraham, want God heeft daar maling aan als je doorgaat in je goddeloze gedrag. Het, het verdriet hem wel, maar dan moet die jood maar zeggen tegen vader tot hij het offer van Messias zo verworpen heeft en zo nietig geacht heeft. Nou wie dat nietig achtte, die acht vader ook nietig. Hij kan uit stenen Abrahams kinderen verwekken. Wonderlijk toch hè? Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Zullen we het nog steeds even bij Israël houden? Maar je moet je wel beseffen dat je zelf Israël geworden bent. Door geloof in Yeshua ben je mede-erfgenamen. Als ook de mede-erfgenamen denken te kunnen handelen... als Israël in zonde heeft gehandeld... dan worden van dezelfde bomen waar je eigenlijk toe behoort... Word je weer omgehakt. Echt waar? Ik kan het niet simpeler zeggen. Want de bijl richt alleen aan de wortel van de bomen. Iedere boom die geen goede vrucht... Voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Ook dit is evangelie. Het hoort tot het evangelie. Dus het wat voor de Israël geldt, voor het jodenvolk, geldt ook voor u. Want u hebt deelgenoot, een deelgenoot geworden van de belofte die aan Israël en de joden gegeven is. Het is een wonder dat we hier allemaal met elkaar op één spoor terechtkomen... om te gaan kennis krijgen van de wonderlijke Torah... We gaan verder. Handelingen 8 vers 30 en tot 32. Filippus liep snel erheen, hoorde hem, dat is de kamerling, de profeet Jezaja lezen en zei, hé, hey, versta je wat je leest? U kent de geschiedenis, hè? Dit is uitermuntend om bij een doop te vertellen. Die kamerling is een zwarte man. Nou, wij kennen hier in onze gemeente bijna geen zwarte mannen. Maar de kamerling was een zwarte man, een Ethiopiër. Oh. Grapje, grapje. Dus we hebben vandaag een kameling. Dus vandaag zie je de kameling onder water gaan. En waar, zeg maar dat het niet zo is. Alleen hij komt uit Aruba en die andere komt uit Ethiopië. En waar, die man die uit Ethiopië kwam, die had de hele kas in beheer van de, van de koningin van Scheba. Pilippus doopt de kameling en die kameling komt uit het Moorland en dit was de kameling van de koningin. Juist, en die beheerde de kas. De profeet Jezaja, leest hij, verstaat gij wat u leest. Hij leest Jezaja vanuit de rol op zijn, hè, zijn ezel voor de kar. Hij zit op die kar, zit hij rustig Jezaja te lezen. En vader had tegen Filippus gezegd, ga naar die man toe zegt hij, en ga met hem praten. En dan zegt Filippus, versta je wat je leest? Jo. En hij zeide: hoe zou ik dit kunnen als er niet iemand mij de weg wijst? Dat is weer zo'n mooie. Wat is ook weer de weg? De Rijksweg. Yeshua zegt, ik ben de weg. Ik ben waarheid, ik ben het leven. Dus alles wat met leven te maken, wil je op die weg komen, is het Yeshua. Alleen hij snapt, de profeet, je nog niet. Als niet iemand mij de weg wijst. En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. U zult zien, als u aan iemand de weg wil uitleggen, een zoeker. Dan zegt hij, hey, kom eens bij me zitten. En dan ga je hem de weg uitleggen. En als dat netjes gaat, dan laat hij uiteindelijk zich dopen. Die weg, die komt. Het gedeelte wat in de schrift dat hij las, was dit. Gelijk een schaap werd hij, hier staat weer een hoofdletter hij, het is goed, want het is Yeshua natuurlijk, hè, dus het wordt al een beetje in de tekst gelegd. Gelijk een schaap werd Yeshua ter slachting geleid. Gelijk een lam, dat is ook Yeshua, stemmeloos is tegenover zijn scheerder, zo doet hij, Yeshua, zijn mond niet open. Oh, zegt hij, hij, hij, hij. Is dat dan Messias? Ja, zegt Filippus, dat is Messias. Wij weten dat het Jeshua is. Maar die kamerling nog niet, want die leest alleen maar over hij. Hij zegt, wie is dat die hij? Nou, zegt hij, dat is Messias. Maar hij wist, Filippus ook dat Jeshua de Messias. Door de uitstorting van de geest, door de dood, de opstanding, de dood, de opstanding uit de dood, de hemelvaart. Hij kon alles vertellen. Hij kon dus aan die kamerling vertellen dat het schaap Yeshua is wat geslacht werd. En dat dat als een lam zo stemmeloos was, dat is Yeshua. En hij deed zijn mond niet open. Terwijl hij dus uitgedaagd werd, als je nou echt de zoon van God bezit, die komt toch van die paal af of niet? Maar Yeshua die bleef gewoon hangen. Hij had een legioen engelen kunnen sturen. Net als hij in de hof had gedaan. Wie zoeken jullie? Ja, die, die zoeken we. O, dat ben ik joh. Boem, heel die boel achteruit. En dan krabbelen ze overend en dan zegt hij, hey, wat is er nou, we zoeken jullie eigenlijk? Ja, we zoeken. Boom, dan gingen ze weer twee keer. Dat is heftig. Maar hij heeft het nooit voor zichzelf gebruikt. Hij heeft er alleen maar mee aangetoond dat hij die gezalfde is. Gezalfde betekent Christus. Gezalvde betekent Hebreeuws Messias. Yeshua is de gezalfde. Yeshua is de Messias. Zijn vader heeft hem verwekt in de maagd Maria. Prachtig is dat, lieve mensen. Handelingen 8 vers 33. Diezelfde lam, dat schaap, is in de vernedering met zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Wie gaat dat nog verhalen? Wie gaat nou van zijn afkomst vertellen? Dat bent u toch? U gaat toch vertellen dat vader en zijn zoon verwekt heeft in Maria? Door tegen Maria te spreken, door Maria zegt: hoe kan dat nou? Nou zegt hij, de geest van mij komt over je. Oh, zit hij mij geschiet naar uw woord. Flats, is ze zwanger geworden. Dat is een wonder. Net als het een wonder is dat die Adam eh, formeert uit stof. Dat is een wonder. En dan nog uit de rib van Adam zijn vrouw formeert. Ze zeggen, dat is vlees van mijn vlees. Dat is mijn vrouw ook. Zo heb God het gezegd. Vind je het niet mooi? Het is een vreugde, lieve mensen. Je moet Bijbel leren lezen en elke tekst weer uit elkaar gezeten halen. Wat staat er nou? In de vernedering werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? Ja, wij natuurlijk. Dat is een eh, vraag naar de bekende weg. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Zijn leven. Hé. Hey. Ja, natuurlijk, hij is de dood in gegaan. Maar door Gods genade, het was een rechtvaardige. Dus de dood kon hem niet houden, daarom is hij opgestaan uit de dood. En prijs God voor zijn genade. Hij ziet ons in Yeshua. Wij zullen dadelijk ook sterven, maar prijs God, we zullen opgewekt worden uit de dood. Is dat geen genade? Nou, dat is genade. Zou je het willen verzieken, die genade, door nog in je tijdelijke leven hier nog eens even te gaan rommelen langs de kant van de weg? Ik denk het niet. De kameling die antwoordde en zegt tot Filippus, ik vraag u, van wie zegt die profeet dat? Dat was die hij, weet u wel, maar wat er in de profetie staat. Van wie zegt die profeet dat? Praat hij nou over zichzelf of praat hij over iemand anders? Filippus opende zijn mond, want dat was natuurlijk de kernvraag waar die hele onderwijzing naartoe ging. Uitgaande van dat schriftwoord van Jezaja, schriftwoord is altijd Torah en profeten, predikte hij hem, wie? Yeshua, Yahweh red. Dat is hem. Maar Yeshua is niet Yahweh. Hij is de zoon van Yahweh. Hij predikte hem, Yeshua, Yahweh red. Handelingen 8, 35, gaat verder. Filippus predikte hem, Yeshua. Terwijl zij onderweg waren, namen ze bij hun water en de kamerling zei... Hey, hey, ik denk dat hij dat verhaal goed begrepen heeft. Dus Filippus heeft een heel breed betoog gehouden tot aan dopen toe. En die kamerling heeft gesnapt tot het dopen ging. En dan komen ze langs een vennetje en zegt hij... Hey, Kijk daar nou eens, ja, daar is water. Wat is er dan tegen dat ik gedoopt word? Nou lieve mensen, ik weet dat u allemaal het antwoord weet. Echt waar. Ik ga dit gaan weer laten zien. Toen zegt Filippus, Indien voorwaarde gij, Kameling, van ganse harte gelooft, dan is het geloofd. Nou wie gelooft er van u? Steek je hand eens op. Dan is het geloofd om te dopen. Maar je moet nooit helemaal uh, gelijk alles geloven natuurlijk. Hè? Ze kunnen het wel zeggen, maar zijn ze bereid om te gaan daarna? De kamerling die antwoordde en die zegt, ik geloof dat Yeshua de Messias de zoon van God is. En de christelijke traditie en de Roomse traditie die willen hebben dat u zegt, ik geloof dat Yeshua de Messias God zelf is. Gelukkig zegt er niemand amen. Want dat kan alleen maar mensen zeggen die filosoferen en daar menselijke woorden dogma's van maken. En daar 2000 jaar lang de tradities van Rome volgen. Op grond van het woord van God, Yeshua de Messias, is de Zoon van God. En door dat te geloven is het toestemming om gedoopt te worden. En geen andere reden. Helaas zijn vele christenen die zeggen tegen u, je bent mijn broeder niet meer in Yeshua. Omdat je niet gelooft, of in de triniteit, of in de twee-eenheid. Maar je gelooft in de eenheid van God en dan hoorde er niet meer bij. Dus weet wat je te wachten staat. Ik geloof dat Yeshua de Messias de zoon van God is. Hé, hey, indien gij van ganse harte gelooft. Broeders en zuster, Raphaël en Patricia, Niels en Julia. En die antwoorden dan en die zeggen, wij geloven dat Yeshua de Messias de zoon van God is. Zullen we dat eens herhalen? Raphaël en Patricia, Niels en Julia. En ik ga luisteren, hè. Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Amen. Nog een keer doen. Wij geloven dat Yeshua de Messias de Zoon van God is. Schitterend toch, lieve mensen. Hierop word je behouden en wordt er een nieuw leven voor je ingezet. En daar nog een klein stukje. Handelingen 8, vers 38. Ja, natuurlijk, als je zo'n getuigenis geeft, dan stop je gelijk en ga je dopen. Ik heb het ook aan hun voorgesteld, hè. Ze waren zo overtuigd, ze dus zeiden, ja, kan je wat dopen? Ik zeg voor mijn huis een sloot. Maar ja, dat vonden ze toch te gek om in de sloot dan gedoopt te worden met kroos Ik zei, nou, broeder had wat last van zijn arm, die zegt: doe het liever in een warm bad. Maar ja goed, een warm bad kan ik hem ook niet geven. Ik zei, dan gaan we naar het zwembad en niet naar dat kouwe meertje toe. Of in die kouwe rivier. Dus dat is de reden waarom we vandaan willen dopen in het zwembad. Heerlijk verwarmd. Hè? De wagen liet hij stilhouden, en beide dalen af in het water, zowel Filippus als de Kameling. Daarom gaan dan ook Louis en ik, ook samen met de dopeling het water in. En de een zal de, de oproep doen aan de ene stijl en de ander aan het andere stel. Dan zullen we zeggen, hè, broeder en zuster, in de naam van Yeshua, de zoon van de levende God, dopen je je. En dan doop je in zijn dood en in zijn opstanding, daar gaat het om. Dus als we dadelijk dopen, dan zullen we zoiets tegen ze zeggen. We zullen je dopen in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding. Halleluja. Zowel Philippus als de kameling en hij doopte hem. Toen ze uit het water gekomen waren, ging de, hij, de kameling, zijn weg met blijdschap. Halleluja, prijs de Heer. Dat is blijdschap, dat is lofprijzing. Hè? En aanbidding is dat buigen, weet je nog wel? Dus hij buigt voor het woord en dan gaat hij lofprijzen. Dat doen we hier ook heel graag. God, ja, God groot maken is ook een leuk woord natuurlijk. Hè? Wie van u heeft de God groot gemaakt? God is groot, hè? Leuk is maar een woord, hè? Hij is een goeie, hè? Leuk is dat, hè? Wij zeggen heel gauw: we gaan God groot maken. We verheerlijken Hem voor dat wat Hij gedaan heeft. Dat noemen we ook God groot maken. Peter is antwoord, zegt in Handelingen 2 vers 38. We gaan even een paar hoofdstukjes terug. Peter is antwoord bekeer je. En ieder van u, laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, op de naam van Yeshua de Messias, tot vergeving van uw zonden, gij zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u, mijn broeder en zuster, is de belofte en voor uw kinderen, voor alle die de verre zijn, zoveel als Jaweh onze God, er te roepen zal. Met nog veel meer woorden getuigde Hij en vermaande Hij zeggende: laat je toch behouden uit dat verkeerde geslacht. Of je nou uit Israël komt, of je komt uit de wereld. Zij dan die zijn woord aanvaarden, wat doen ze? Lieten zich dopen. Romeinen 6 vers 3. Weet je dan niet dat wij alle in Christus Jezus, in Messias Yeshua gedoopt zijn? En in zijn dood gedoopt zijn? Even een herhaling van zetten. Wij zijn dan met Yeshua begraven door de doop in de dood van Yeshua. Gelijk, de Messias uit de doden opgewekt is door wie? De majesteit van de Vader. Zo ook wij, broeder en zuster, in nieuwheid des levens zouden wandelen. Amen. Ik wil dat van iedereen horen. Amen. Amen, Amen prijs de Heer. Het is toch een vreugde, hè?